Iran heeft een nieuwe serie raketaanvallen op Israël uitgevoerd, zegt het Israëlische leger. Op diverse plekken in noord Israël gingen de sirenes af en riepen de autoriteiten mensen op om naar de schuilkelder te gaan. Dat gold onder meer voor de kuststad Haifa. Volgens Israëlische media lijkt het erop dat de raketten op tijd zijn onderschept of dat ze hun doel hebben gemist. Het Israëlische Rode Kruis zegt tegen de Jerusalem Post dat een aantal mensen licht gewond zijn geraakt toen ze op weg waren naar een schuilplaats. BVV Tweede Kamerlid Marcus Zoer is tijdelijk uit het presidium van de Kamer gestapt. Hij is het niet eens met de gang van zaken in de kwestie rond Gadisja Ariep. Oud Tweede Kamervoorzitter Ariep werd beschuldigd van machtsmisbruik en het voeren van een schrikbewind. Vertrouwelijke informatie over haar lekte uit naar de media. Marcus Zoer vroeg het presidium om een onderzoek naar Arieps opvolger Bergkamp. Hij wil ook een Kamerdebat. Volgens hem zijn ARIP en de Tweede Kamer door Bergkamp en topambtenaren beschadigd. Het drukste museum ter wereld, het Louvre in Parijs, was vandaag urenlang dicht. Het personeel hield onaangekondigd de deuren gesloten... uit onvrede over de massale drukte, het chronische personeelstekort... en de slechte werkomstandigheden. Op de binnenplaats van het Louvre en onder de glazen piramide... stonden volgens media duizenden bezoekers voor een dichte deur. In de loop van de middag ging het Louvre weer open. Er staat een renovatie gepland van het museum die zes jaar gaat duren. Dan krijgt u nog de weersverwachting. Vanavond nog lang zonnig en vannacht is er kans op wat nevel of mist. Morgen zon en sluierwolken. En met 23 tot 27 graden wordt het warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Synchronicity and harmony and love and energy I need to feel it in my bones Cause music is my lifeline Music is my, life. music is my lifeline Music is my lifeline Music is my lifeline so Music is my lifeline Music is my lifeline Music is what keeps me sane De Netchester Sound, zoals ze dat omschrijven. En dat is van Lemon, is een Amsterdamse band. En voorlopig halen ze de score dat ze dus elke maand een uh, nummer willen uitbrengen. En dit nummer komt morgen naar uit. En dat is hun nieuwe single. En ik krijg hem altijd, altijd heel erg keurig netjes van Ralf Heesen, krijg ik hem uh, gestuurd. En dan is de vraag altijd aan Ralf, mag ik hem laten horen op donderdagavond? Tuurlijk joh, dan uh, is dat niet zo'n probleem. En dit is dus uh, single nummer 6. Uh, er komen er dus nog zes. Uh, nog uh, wat daarna komt, dat gaan we dan uh, wel weer zien. Misschien is dat wel, uh, gaat dat uitvormen in een, of uitmonden in een album. Uh, we draaien nog twee nummers. Uh, dat, uh, en dat mag uh, Gerhard uh, weer spelen. Dat, uh, dat uh, hebben we zo afgesproken. De eerste is een uh, single die ik uh, eigenlijk niet zo gek veel heb laten horen na de release. Dus daarom draai ik hem nu. En dat is Nevin met veel gevolgd door Caspar uh, Baum. En dat is de band van Ernie Green. En in het echte leven heet hij Ernst Grevink. En die single die is afgelopen dinsdag uitgekomen. En daarom dacht ik van, oké, okay, die kunnen we, kunnen we dan mooi op, op deze donderdagavond uh, laten horen. En dat... Nummer dat heet Diamonds, Tears and Trains. Maar we beginnen natuurlijk eerst met Nevin en Phil. Er zit natuurlijk ook nog een uh, clip uh, bij, bij, dit, uh, bij deze single. En dat is Casper uh, Baal met uh, Diamonds, Tears and Trains, als ik het uh, wel heb. Ja, inderdaad. Uh, we gaan uh, kijken en luisteren naar Gerhard, want die zit inmiddels weer klaar. Want we krijgen nog twee nummers uh, van hem. En uh, de eerste die uh, we gaan uh, horen en ook zien, dat is This Song is a Prayer. I believe in silence, beautiful silence, it calms my restless thoughts. I accept the healing, a careful healing. So... Juist, dat was uh, This Song is a Prayer. En uh, ik vraag me toch heel even af, uh, Gerard, uh, waar is dit liedje ontstaan eigenlijk? Um, mijn vader heeft uh, iets van twintig jaar lang een uh, zen-oord uh, gehad. Ja. En die wilde op een gegeven moment een soort lied dat ja, de, de visie van de maanhoeve, zo heette die tent, uh, ja. verklankte. Ja. Dus daar, dit, dit nummer is al veel ouder. dus is al hartstikke oud. Maar dat is toen zo bit by bit op zijn plek. Allemaal ideetjes en dat viel hier op zijn plek. Ja. Het is eigenlijk een oproep tot uh, non-violence. Tot geen geweld en geen dualiteit. Dus um, zeg maar nu bijvoorbeeld met Palestina en Israël. Je ja. bent voor of tegen... Ja. Je bent of links, of je bent rechts... of je bent conservatief, of je bent democrat. Is, is je moet altijd kiezen. Terwijl dualiteit schept altijd wrijving. En dan ja. kan je niet meer naar elkaar luisteren. Dus dit, dit nummer is ook eigenlijk alleen maar... als je zit met wat is en je ademt daarmee... dan uh, is er altijd wel iets... waarmee je met de ander door één deur kan. ja. Daar gaat het maar over? Uh, ik, ik ga iets even vertellen. Het heeft niks met uh, wat zen te maken. Maar dat is een beetje wat ik ergens gelezen heb op verschillende sites. Als het gaat om een stuk astrologie. Ja. Yeah. En we gaan een beetje wat de astrologen zeggen naar het Waterman-tijdperk toe. Ja, mooi. En wat zegt men over de Waterman? Dat is een non-conformist. En eigenlijk wil hij helemaal niks met uh, dualiteit te maken yeah. Dus het past. Ik ja, denk prachtig. ik wel een beetje zo langzamerhand uh, wel in het plaatje van ja. waar we heen gaan. Tenminste, als wij een beetje nee, dan de gaan astrologen er daardoor, moeten vragen ja, ja, ja, Ik had het daar laatst nog met een collega over. Dat is zo mooi van, dan werken we buiten, supermooi weer. En dan mm. hebben, kun je gewoon lekker kletsen. Toen hadden we het ook over van, nou ja, waar we het eerder vanavond ook al over hadden. Het is zo makkelijk om te klagen en te mopperen. Het is makkelijker om te zeiken mm. dan om te zeggen wat goed gaat. Terwijl, uh, het, tuurlijk ga, zijn er heel veel erge dingen gaande... Maar all in all gaat het ook ongelooflijk goed. En wat Rutger Bregman die, die schrijver ook zegt... de meeste mensen deugen. Ja. Er zijn de, je, je kan alle echte klootzakken op de wereld... kan je in twee goede Engelse bussen kwijt. En dan ben je er wel. Ja, ja. Dus er gaat iets niet goed in... dat die types met zoveel wegkomen. Ja. En daar gaat iets niet goed. Nee. Maar in de kern gewoon gaat het hartstikke goed. Ja. En... en ik denk dat het niet goed is persoonlijk. dat, dat ik, ik ga mij niet druk maken over iets wat duizenden kilometers van mij vandaan is. Terwijl ik niet eens de zorgen van mijn buurvrouw weet. Als nee. ik dat ga doen, daar gaat het voor mij mis. Ja. Dus, dus ik zoek het alles wat ik kan doen met, met, met mijn aantal vermogentjes. Zeg maar, wat ik kan in de wereld zetten. Dat doe ik zo dichtbij mogelijk om mij heen. En dan, dan denk ik dat we naar een vredigere lijn toe leven met elkaar dan. Ja, ja leer, leer uh, ik, ik denk ook, ik denk ook uh, dat het uh, heel vanaf kleins of uh, in een kleine kring ook begint ja. met dit soort dingen. Ja. En uh, dat, dat hou ik ook uh, staan. Dus nou, dat, mooi. Dat, dus, uh, die gedachte uh, deel ik dus wel. Nou, wat leuk, dankjewel. Ja, uh, um, heel dat zen was hoor, dat is hartstikke zen. <laughs> dat, is, dat is bijna zijn zeggen. Ja. Nou, maar goed, uh, ben wel een, een, een realistische en een nuchtere zin, denk ja, ik, hoor. Nou, maar goed, dat is hartstikke nodig, toch? Ja, oké. Okay. Uh, we gaan uh, op naar het laatste nummer en dat is Nature Always Finds Oi.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 away nature always find stone sharpened by fear and I heard myself scream En uh, we gaan uh, zo dadelijk ook nog even verder met uh, Gerard Huizingveld. Maar eerst weer een voorproductie van ongeveer een kwartier. Dus ik heb ook even rust. En dat uh, doen we met uh, een interview met Skyler. En die gaat volgende week uh, woensdag, dus komende woensdag eigenlijk al... Uh, optreden in Cinetol. En dat heeft alles uh, te maken met Something or Anything, de EP die zij maakt. En eerst hoor je Maurice... Dan hoor je het interview en daarachter hoor je Burden. Dus het woord en natuurlijk ook de muziek is aan Skyler. ...hebben wij Skyler, zeg ik het zo goed? Ja, zeker. Ja, uh, allereerst je naam. Want hoe uh, ben jij aan die naam gekomen? Dat hebben je ouders bedacht zeker? Ja, ja, mijn moeder. Ja, ik geloof dat het verhaal is dat zij... Uh, ...zij was volgens mij op vakantie ergens in Amerika, als ik het goed heb. En ze hoorde die naam en, en, en was eigenlijk op slag verliefd. En, en zo moest je dan ook heten. Maar heeft je vader dan nog geprotesteerd of niet? Ik denk het niet. Nee, ik vind het ook al prima voor. ja. Oké, okay, maar uh, treed jij ook onder, onder je naam, onder deze naam ook op? Ja, ja. ja, het is echt mezelf. Ik treed ook gewoon als mezelf op. Het is wie ik ben en. en ik gooi eigenlijk alles bloot, dus waarom ook niet vandaag? Ja, dat, dat klinkt nogal kwetsbaar als je, dan stel je jou kwetsbaar op op, uh, op het podium. Ja, dat ja. ja, is ook wel een beetje de bedoeling denk ik. Het is dus wel een beetje waar ik, uh, waar ik ook wel voor ga met de act. Ja, uh, waar doe jij je opleiding? Uh, ik ben uh, vorig jaar afgerond bij de Herman Brood Academie in Utrecht. Ja, zoiets had ik al begrepen, dus uh, je bent er wel klaar mee in ieder geval. Ja. Ja, ja hoe was die opleiding? Een jaar terug. Zo leuk, ontzettend leuk. Heel gezellig vooral, weet je, want je zit, het is een hele kleine opleiding, heel intiem, en je zit echt met één klasje ben je aan het groeien in drie jaar. Ja. Je, je bent zo snel aan het leren eigenlijk al, want het is heel praktisch, je bent veel aan het schrijven, veel aan het spelen, um, en je ziet eigenlijk, zonder, zonder dat je het merkt, zie je eigenlijk al zoveel groei in jezelf en in je act. <lacht> dat is superleuk, ja. Ah, uh, dan uh, heb jij dus al uh, aardig wat bagage erbij. Ja, kan je het wel zeggen. Kijk, het begint natuurlijk nu pas net. Ik zou zeggen dat het pas net begint zodra je klaar bent met zo'n opleiding. Maar je bent er wel, uh, je gaat er wel volledig voor. Dus dan, dan sta je er wel echt stevig in. Ja, um, is dit je debuut EP? Nee, nee ik heb uh, drie jaar terug nu heb ik mijn eerste EP uitgebracht. Die was volledig akoestisch. Mm -hmm. uh, en dit is nu echt met een volledige band. En het is echt wel goed uitgepakt, ook, ook productioneel. Dus uh, in die zin zou het wel een debut-EP kunnen zijn, maar op deze act is het niet de eerste, nee. Nee, uh, want uh, het is dus de tweede EP, maar hier heb je dus over nagedacht om meer een bandinvulling uh, erbij te doen. Ja, ja, het begon allemaal echt heel erg klein en echt alleen lang en gitaar. En later ben ik echt aan gaan denken van ik wil het toch groter uitpakken. Ik heb meer te vertellen en dus dan wil ik ook wat, wat bombastischer doen. Ja, uh, want uh, dat lijkt me dan toch anders werken met een, uh, met een band ten opzichte van jouw uh, eerder uh, verhaal met uh, de akoestische EP. Ja, zeker. Ja, het, het, het is natuurlijk gewoon veel meer uh, planning en tijd wat je erin stopt. Weet je, je moet gewoon afspraken maken met iedereen en je bent met veel meer mensen bezig eigenlijk. Maar dat is ook wel hetgene wat het zo leuk maakt. Hmm. Zoveel mensen die aan dit project hebben geholpen, uh, al is het maar voor één song of een halve song of zo. En dan, dan ...heb je eigenlijk alweer iets samen gemaakt, dus dat verbindt je ook weer met elkaar. Ja, eh, dan is natuurlijk ook nog even de vraag, wat voor soort muziek is het? Nou, het is al sinds dag één uh, volkmuziek, maar ik heb het een beetje, een beetje ruiker gemaakt eigenlijk. Het heeft, uh, ik, ik, we hadden gisteren een toevallig en mijn band zei, nou het is eigenlijk ook wel weer invloeden van shoegaze. Dus, oh? uh, het, is, het is wel een aardig alternatief. Dus, folk maar net, maar net niet eigenlijk. Ja, uh, sho shoegaze kan uh, toch nog wel uh, redelijk pittig zijn. Ja, zeker. Het heeft, het heeft ook wel oranje. Wat trekt jou, in, in, in, ja. tre trek jou aan in de shoegaze? Uh, ik denk die sounds heel erg. De, de soundscaping-geluiden, uh, uh, vooral. En de. de ja, het, het mengt heel erg in elkaar samen, Weet je, de gitaren en de melodieën en, en dat voelt, het voelt bijna als een klassiek stuk voor mij. En daar haal ik eigenlijk ook wel heel veel inspiratie vandaan, dus het, het, het past wel weer mooi bij elkaar. Ja, nou zegt mij uh, iets dat jij wellicht uh, je vingeren hebt opgestoken bij een popronde, klopt dat? Ja, klopt, ja. Wanneer heb jij uh, dat gedaan uh, en heb je überhaupt ook meegedaan, want die naam van jou die zegt mij ineens wat. Nee, ik heb, uh, ik heb inderdaad uh, me aangemeld voor het, het aankomende seizoen, ja. maar dat is zo'n zo grote groep aan geweldige artiesten die zich aanmelden, dus, dus dat, dat is natuurlijk, uh, uh, natuurlijk gaat dat niet heel erg makkelijk. Mm -hmm. uh, ik, ken, ik ken mensen die, die waar, waarbij het wel wat langer duurde, waar, voordat ze echt mee konden doen. Mm -hmm. dus, en dit was ook mijn eerste keer dat ik me heb aangemeld dit jaar, ja. uh, dus ik heb, ik heb niet maar ik. Ooit een keer ga ik sowieso meedoen. Oké, okay, dus je, je, je bent wel een beetje bekend met het fenomeen popronde, als ik het zo hoor. Ja, zeker, ja, ja. ik ken wel een en andere act die het mee heeft gedaan. Ja. Ja. Um, dan, dan is het natuurlijk ook zo: uh, ja, je, je, waar kom jij nou precies vandaan? Om even ook die vraag. Te stellen. Ja, ik, ik kom uit Lelystad. Lelystad? Uit Oorspronkelijk zelfs uit, uit de Vlevoland. Ja, ja. ja uh, hoe is iemand uit Flevoland dan terechtgekomen op de Herman Brood Academie? Um, een hele, hele grote passie voor muziek. En overal en nergens gaan kijken welke opleiding goed bij mij paste. Mm. En, en de eerste keer dat ik hoorde van de Herman Brood Academie dacht ik eigenlijk meteen dit is perfect en ik moet hier zijn ja uh, dan even over uh, waar je vandaan komt hè? want uh, uit Lelystad hoe is het uh, daar uh, gesteld met de muziek al daar uh, ja. zijn er wel mogelijkheden tot optreden of moet je daarvoor soms toch echt naar Almere waarvan ik weet dat dat daar enigszins nog uh, ja, Er zijn kan. wel het een en het andere er wel er is sowieso een poppodium daar heel klein heel gezellig voor ja en uh, er zijn ook wel, uh, in de theaterzaal, zijn er ook wel uh, een paar uh, processen en avonden. Ja. Um, veel, ook veel meer voor, voor singer-songwriters of voor klassiekere acts. Um, ik heb daar een paar jaar terug een hele toffe act, Lavalou gezien. Zij is al heel lang bezig, maar ja. een paar jaar terug was zij begonnen als, echt als solo artiest zonder band. Ja. En uh, dat was dan in, in het, uh, het Agora Theater. Uh, dus daar zijn zeker wel leuke plekken om te kunnen staan. Het is allemaal heel erg kunstzinnig uh, eigenlijk. Ja, en, en waar woon je nu? Nog steeds in Lelystad. Ah, nog steeds in Lelystad. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik, ik hoop ergens in de Randstad, um, anders misschien in oost overijs hoe ik het vinden. Ja. Maar we weten hoe de huizenmarkt is vandaag de dag. Ja, voor jongeren is het nou niet spectaculair om het even niks. Nee, nee, klopt. Ja. Uh, maar, uh, trouwens, die EP, hoe gaat die heten? Uh, something or anything. Ja, uh, dan natuurlijk nog, want dat is natuurlijk ook heel, heel belangrijk, Wat, uh, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Eigenlijk wel overal en nergens. Ik uh, gooi heel veel op Instagram, Ik heet Skyler Music, uh, maar de EP komt als het goed is op elk streamingplatform te staan, Spotify, YouTube, uh, Teaser, noem maar op. En uh, ik eigenlijk wel op elk social media platform onder Skyler Music. Dus ik, ik ben best wel makkelijk te vinden als het goed is. Ja, en Skyler, hoe schrijf je dat? Ja, F-C-Y-L-E-R. Daar is een, uh, daar is een, uh, een makkelijke. You help me the way you do yourself. All I see is the cold side of your shoulder. Let me gather dust in a bookshelf. Why does my Tattoo Ja, en als je denkt dat uh, wij alles uh, hadden weggegeven voor Something or Anything... ...de EP die Skyler uh, volgende week gaat uitbrengen, tenminste uh, gaat presenteren... ...morgen brengt ze hem echt uit, uh, dan kom je even bedroog uit... ...want ik heb lekker gewoon de twee singles die ze al eerder had uitgebracht uh, laten horen. Want ik denk, ja, er moet toch ook wat, uh, wat overblijven voor uh, iemand die straks in Sinatol staat te spelen... Want anders denk je... Ja, uh, dat heb ik al gehoord. Dus ik hoef niet meer naar sint Nee, zo werkt het niet, vrienden. Dus ik heb uh, gewoon hier keurig netjes... Twee, singles, twee bestaande singles al laten horen. Maurice en Burden. Goed, Gerhard. hi Ja. Ik ben er nog. Ja, je bent er nog. <laughs> uh, dit is een beetje nog in de, de oude vorm. Want dan uh, trekken we dat uh, gewoon tot uh, twee uur ja. uit. Uh, maar goed, uh, dan, het zit er weer op in ieder geval. Uh, maar uh, nog niet wat betreft jou met muziek maken. En natuurlijk ook je vaste baan, uh, ja. wat je hebt. Uh, maar daar zal je. Uh, want je doet niet, niet alleen muziek maken, hè, had ik uh, begrepen. Je bent ook met allerlei andere dingen nog daarnaast bezig, toch? Ja, ik doe dus drie dagen per week uh, hoevennierswerk. Ja. En ik uh, maak collages van. Ja. Gewoon met een mesje snij ik dan plaatjes uit uit breugelschilderijen. Ja. ja. Niet de echte, hè, maar nee. van de, uit boeken. De replica. En daar maak ik een uh, soort, ja, die, die poppetjes en laat ik allemaal avonturen beleven in de huidige tijd. Ja. En uh, ja, stop motion dingetjes maak ik. En ik ben bezig met een, um, een imaginarium te bouwen. Dat is mijn verbeeldingsvermogen, maar dan in een bak. Ja. Dus alles wat uit mijn brein komt, dat stop ik in die machine eigenlijk, een soort ding. Ja, ja ik ben nog aan het ontwikkelen zoals je hoort. Maar... Ja. En dan, als ik daarmee op ga treden, dan laat ik mijn verbeeldingsvermogen, mijn Imaginarium, die laat ik allemaal dingen aangeven. Dus als dan doe ik een laadje open, er zit daar een hele stapel gedichten in. Uh, druk ik op die knop, dan hoor je een soundscape. Uh, ik kan een lamp naar boven halen om schaduwtheater te gaan maken. Uh, ik kan, uh, de ik ben bezig met een hele stapel kaartjes met vragen aan het publiek, uh, uh, wat, ja, een favoriet moment van hun dag. Ja, dat soort dingen. Het is, het is dus niet multi-instrumentalist, maar mu meer multimedia. Ja, ja, ja, gewoon, nou, letterlijk, ik heb heel lang, ik heb altijd moeite gehad als ik ergens met muziek maken kwam, dacht ik van uh, ja, dit is niet alles wat ik doe. Ja. En als ik, uh, uiteindelijk dacht ik van ja, wat ben ik nou eigenlijk? Van nou, het. Uh, ik denk, ja ik ben niet ik ben geen singer-songwriter. Dat is niet een identiteit of zo. Ik, ik maak gewoon dingen. En die komen uit mijn verbeeldingsvermogen. Dus ik ben eigenlijk gewoon een rondlopend verbeeldingsvermogen. En ja. dat ben ik nu aan het clusteren. En dat, dat, dat zie ik wel als een ding voor de toekomst voor mezelf. Uh, ja, uh, zijn daar ook mensen die dat weten en die denken van... Goh, dat is eigenlijk toch ook wel een uh, mooie manier om dat te laten zien ergens, of wat dan ook... in expositieruimtes? Ja, daar ga ik dan TCT mee bezig. Ja, Ik heb nu in een... een soort online magazine... hebben nu collages van me gebruikt. Dus het begint wel... ik ben nu met een hele lijn... natuur 100% natuurlijke producten... ben ik aan het maken. Maar dan gewoon... dus niet van, oh, heb jij ook... Maar dat heet dan Gerry Scheile in Excelsis Deo. Ja, ja, ja. En dat is gewoon uh, 100% natuurlijke Deodorant. Ach, dus dat komt geen, geen zuur aan te pas, zeg maar. Dat is gewoon helemaal. Dat, uh, dat soort dingen maak ik. Is, is, <laughs> het is gewoon pot, pot, pot, pot, die alweer zo wat reclame, wat ik hier. Uh, <lacht> ik doe. Gerry Scheile zoiets. Ja. ja, ik bedoel maar. Ja. Uh, niet geschikt voor jeugdige luisteraars. En nee. Voor kijkersmensen. Want. Maar als je nu nog op bent, dan heb je ook echt gewoon een probleem als kleinkind, vind ik hoor. Ja. Maar je moet echt wel naar je nest nu. Ga eens naar je ja. nest! Of zouten, wegwezen. Of zouten, <laughs> Ja. Uh, dan de, de vraag nog, uh, zijn er nog in het uh, muzikale gedeelte nog dingen in het verschiet? Want ja, je, wat, ja? Nou, ik klopt. Ik, kijk, ik snap wel wat je bedoelt. Volgens mij bedoel jij van, het is een tijd wat rustiger geweest. Ja. Hoe ziet de toekomst muzikaal eruit? Ja, dat, klopt dat? Ja, uh, dat, uh, dat is een beetje wel okay. de richting ja. uh, die ik op wil, ja. ja. Uh, ik ben met Sofie Janna ben ik bezig samen. Niet geheel uh, die is nee, niet Ja, ik ben daar echt zo ongelooflijk blij mee. Het is zo'n leuke samenwerking. Gewoon helemaal, uh, zij is helemaal zichzelf. Kan je helemaal gewoon. Je weet waar je toe bent. Uh, het is vrolijk, uh, het is productief. Het, is, uh, ja, het, het werkt als een trein. Ja. Dus daar, daar zijn we nu een, uh, ja, een album mee aan het schrijven eigenlijk. Ja, uh, is, dat hoef ik ook niet te vragen. Er is een klik. Het is echt gewoon ontzettend leuk en fijn. En het gaat voorspoedig. En, uh, ze weet, uh, Ja, ze is gewoon ongelooflijk goed ook. Dus dat vind ik ook fantastisch. Ja. Gewoon, uh, dus dat vind ik echt ook echt een eer om uh, zo weer daarmee bezig te zijn. Ja. Ja. Uh, en Oogie en Jaan dan. Er ja. komt weer een remix uit van uh, The Jordan. En uh, er komt een remix uit van... Hij gaat me doodstaan dat ik die naam niet weet... Maar nou goed, dat, er komt nog iets aan. <beiden> ja, er <paralysfase> kom, komt nog wat aan. Uh, ja, en uit. ik ben met nieuw solo, uh, gewoon als Gerard dingen bezig. Ik breng natuurlijk elk jaar een kerstnummer uit. Dus, uh, dat is ook leuk. Ja. Dus ja. <spa0 curated> er, komen, er, komen van, er komen allerlei dingen aan. Ja. Dat, ah. dat, wat ik zeg, onkruid komt altijd ergens wel weer onder een stoeptegel vandaan. Maar hadden uh, we dat nou ergens? Uh, beauty lies in all. Ja. Zoiets? Ja. ja. Ik vond het leuk dat je geweest bent. Ja, dankjewel Jaap. Ik vond het ook hartstikke fijn. En je team ook. Ik vond het een hartstikke leuke avond zo. Dank. Alle goeds. Ja. Oh, en uh, voor ik het vergeet. Ja. 6 juli in Soep in Alkmaar. Dat is een ontzettend gezellig uh, vegan tentje. Ja. Daar gaan we een fundraiser doen voor War Child. Voor kinderen in oorlogsgebieden. Sofiana treedt daarop. Ik treed erop. Uh, Hairfight. Er komt optreden. Af, ja. ja, ja? Er komt een uh, kunstveiling. Iemand gaat zijn buik laten zien. Allemaal voor geld. Om geld op te halen voor kinderen in oorlogsgebieden. Niet voor, niet tegen. Liefde in actie. Goed. Een goede oproep. Ja. Zes jullie mensen. Zes jullie van drie tot Zoek vijf. In Alkmaar. Ja. Uh, wij gaan uh, verder. En we hebben nog een nieuwe single. Die komt uit Volendam. Waar anders? Company 23. Met hun uh, nieuwe single. En dat nummer dat heet... A Little Bit of You. Very far. We made it to the stars Never played it so hard We made it to the stars We made it to the stars Come on I cried about a It never got fake The perfect place I grab it by the tape A little bit of. Naar mij. Kom dichterbij Ik heb een goed advies voor jou Houd je bek Houd je bek man Houd je bek Man houd je bek Ik heb een goed advies voor jou Houd je bek Nou, dit is dan een puntnummer. Dank je. Houd je back, man. Houd je back. Man, of you back. Back. Ja, houd je back. man. Normaal gesproken maken ze Engelstalige werk. Dit bandje uit, volgens mij, Ten Helder. Daar komen ze vandaan. Bed. En dit is Beck heet het. En daarvoor hoorde je Company 23. Met A Little Bit Of You. Beide singles komen morgen uit. Uh, en morgen is als wij dit uh, uitzenden 12 juni. En dan is het dan vrijdag 13 juni. Zo werkt dat. De laatste single is voor Von v. Ja, je hoort het goed. Maar dan wel die single die we hier uit en daarna flink hebben laten horen. Openly Remember. Tot volgende week. Dag.